Jelle Visser met het NOS-journaal. Op veel plaatsen in Nederland kunnen werkgevers momenteel maar moeilijk aan personeel komen. Het probleem is het grootst in de bouw in de regio Amsterdam. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van gegevens van het UWV over het tweede kwartaal. Ook in de industrie- en transport- en logistieksector is de situatie nijpend. Personeelstekorten zijn er verder in de ICT, de horeca, het onderwijs en de zorg. Al zijn er wel grote regionale verschillen. Nog meer grote zorgverzekeraars hebben hun premie voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ verhoogt de premie met 4%, Mensis met 2,5%. Het maandbedrag komt bij VGZ uit op ongeveer 121 euro, bij Mensis op 122. Die zijn daarmee goedkoper dan CZ dat gisteren met zijn premie kwam. Bij CZ wordt de zorgverzekering ruim 7% duurder, namelijk bijna 125 euro per maand. Het kabinet had op een nog grotere premiestijging gerekend. De vierde grote zorgverzekeraar, Achmea, moet zijn nieuwe premie nog bekendmaken. Dat moet uiterlijk maandag gebeuren. Alle openbare scholen in Schotland moeten les gaan geven over de rechten van homo's en transseksuelen. Volgens de krant The Guardian is Schotland daarmee het eerste land ter wereld. Bij verschillende vakken moet aandacht worden gegeven... aan bijvoorbeeld de geschiedenis van seksuele ongelijkheid... LHBTI-bewegingen en homofobie. Tot 1980 was homoseksualiteit in Schotland nog strafbaar. De internationale coalitie onder aanvoering van Saudi-Arabië... die oorlog voert in Jemen... maakt niet langer gebruik van Amerikaanse tankvliegtuigen. De aankondiging lijkt bedoeld om de indruk te wekken... dat het een zelfstandig besluit van de Saudis was... Eerder al zeiden Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat de hulp gestaakt zou worden... vanwege een toenemend aantal burgerslachtoffers in Jemen. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman krijgt veel kritiek vanwege de bombardementen. Ook vanwege de moord op de journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. Door in de lucht bij te tanken hebben gevechtsvliegtuigen een groter bereik. En dan het weer op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En, uh, ja, ja nee, we zijn, zijn compleet. Het is een beetje regenachtige, uh, ja, is een regenachtige... Ja, een regenachtige zaterdag. Toewak leeft op deze ijskoude zaterdagmorgen. Nou, oh, dat is helemaal weer een beetje het uiterste. Maar het is, uh, ja, het valt een beetje tegen. Maar het mag ook wel beter. een mooie dagen gehad gisteravond was ik nog even naar de popronde in Alkmaar. Dat zijn allemaal bankjes die op toch wel aparte plekken optreden, verzorgen. En spelen daar een half uurtje. En, en toen was het toch lekker fietsen zo van de ene, hè, van de ene locatie naar de andere locatie. Dus uh, ik denk dat uh, valt er allemaal wel mee. Heb je het laat gemaakt? Nou, het was uren. Of zo, denk ik. Oh, dat is voor jouw leeftijd? Ja, voor mijn leeftijd. Dus echt, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat is echt uh, dat is fout. Dat is helemaal fout. Wat uh, bent u op zoek nou? Ik ben op zoek naar uh, het aan knopje. Het aanknopje? Uh, hij, hij gaat niet aan. Dus gaat gaat... In... Oh, ik dacht dat ik alles wel al aangezet. had van nog ja, wat... helaas, helaas. Nou, dat doe ik dat zo helaas. nog wel even. Maar goed, uh, ja, ja, een week weer uh, voorbij. Uh, wat uh, kunt u ons melden? Wat is er nou, ik heb wel een hoogtepuntje gehad deze week, want ik ja. ben naar de film geweest van uh, Bohemian Rhapsody. Over Queen. En dat was erg leuk. Ja, was die ja. leuk? ik, ja, staat ik heb echt nog genoten. op mijn lijstje. Ja, ik zou het zeker doen. Dus uh, hij is wat lang, maar dat maakt niet uit. Er wordt gewoon uh, goede muziek ingemaakt. Yeah. En uh, dat uh, optreden toen in het Wembley Stadium... dat wordt eigenlijk praktisch helemaal uitgezonden. Ja, ze hebben het helemaal nagespeeld ook, ja. hè? Ja, maar hoe ze dat dan ook doen? Dat ze het echt... Uh, beelden dan erin hebben gedaan en zo. Ja. Dat is echt uh, oh, je... goed gedaan. Oké, okay, maar is dat helemaal nagespeeld of zitten ook weer originele beelden erbij van Freddie Volgens... Mercury? Nou, nee, niet van Freddie Mercury, maar nee? ik heb het idee dat gewoon de, het stadion zelf, ja? die beelden, die zitten er gewoon in. En dat je die mensen helemaal zit gaan okay. ik, wat ik wat te begrepen. Begrepen, Wat ik wel begreep heb, dat de, de mensen die echt fan waren, die hebben een beeldje gekregen en die moesten wat inzingen. En dat is ook weer gebruikt als achtergrond of de publiek meezongen, want... Queen stond bekend om het feit dat ze heel veel interactie interacties ja. zochten met het publiek, hè? Ja, ja zeker het nummer dat uh, We Will Rock You, dat beginnetje... dat heeft dus Brian May eigenlijk uh, geïmplementeerd. Okay. Het was eigenlijk omdat die Freddy die kwam altijd te laat. Oh! En dan als hij als excuus dat hij zei van ja, hoezo dat? Ik ben toch geen uh, Zwitserse treinconducteur of zo, weet nee? je? <laughs> hij kwam dus gewoon altijd te laat. Maar hij werd erg goed neergezet, ik kan niet anders zeggen. Ja? En ik uh, denk ook wel dat degene van uh, Queen zelf enorm veel... Uh, input hebben kunnen geven aan de film. En dat het wel een redelijk getrouw beeld geeft. Oké. Okay. En de duistere kant van Freddy Maker is een beetje achterwege gebleven, geloof ik, hè? Ja. Dat, ja, daar uh, hoor ik meer mee en zo. Ja. Dat is wel... Uh, dat is, nou ja, jammer. Ja. Jammer. Je hebt hem ook nu nog gezien, zie ik aan je gezicht, uh, Marcus? Nee, ik, uh, hij staat op mijn lijstje. Oké. Okay. Dus, uh... Nou, goed. Nou, ik heb... Het is zeker een aanradio. Ja, okay. dus ik, heb, nou, ik heb echt genoten. Ik, uh, volgende week staat er op mijn lijstje dat ik naar de film van Bell Kat ga. Ik ben de naam van de film even vergeten, maar het gaat over het feit dat zij natuurlijk via internet alle dingen uit gezocht hoe het met die ma 17 is gegaan. Ja. En Bellingcat heeft natuurlijk al even beeldmateriaal opgevraagd en vastgezet en weet ik veel allemaal. Dus uh, dat is in het filmhuis in Alkmaar. En er zijn nog kaarten voor, dus mocht je ook je op een andere manier laten informeren... over wat is er nou precies gebeurd. Nee, helemaal niet, hè? Nee, echt niet. Ik wil het wel eens weten, al die complottheorieën. Ja, nou ja. Je kan ook naar het Sidekies kijken, hè? Ja, daar word je helemaal gek van. Nee, dat moet je niet doen. Dan geloof je helemaal niet meer in het positief van de wereld. Maar de wereld is plat, toch? Ja, zoiets. Bij het Sidekies komt het wel een beetje vandaan. cat vind ik wel wat beter, moet ik zeggen, hoor. Het is wel even wat anders. En die komen ook niet met hele bizarre theorieën. Dat valt allemaal wel mee. Goed. Nou, we gaan ook straks weer de, de Zandvoortse bericht om half negen. En uh, ook natuurlijk weer een stukje geschiedenis. Ja, het is vandaag 10 november en we kijken ze de, de wereld uh, terug wat wat allemaal speelt. Hier is even een uh, geinig plaatje uit het verleden alweer 10 jaar geleden. De hoosiers. De Hoosiers. sorry, ik spreek het al verkeerd. De En worried about ray. Welke ray? Dat zoeken we uit. Goedemorgen, goed leuk. The future holds, the future holds. Het is weer een plaatje van tien jaar geleden, volgens mij. De, Hoosie, de Hoosiers. Ja, er ooit een hits mee. Het is zaterdagmorgen en we hebben natuurlijk ook als weer een kopje rare bericht. Niet? En heb je al wat kunnen traceren? Ook oh, zie je dat kopje koffie, koffie, koffie en thee nog even worden aangedragen. En uh, nou ja, we hebben in ieder geval wel goed nieuws. Namelijk, uh, het, er komt geen extra belasting op um, uh, accijns op uh, drank. Want dat was natuurlijk iets wat ze wilden. Om het gedrag van ons te stimuleren naar de goede kant. En uh, wie was het ook weer? Minister van Gezondheid, Blokhuis. Had voorgesteld uh, de verhoging van de accijns, alcoholaccijns, voorlopig uh, niet te doen. Had het eerst wel bedacht. En dacht ik, van, nou misschien helpt het wel. Wat wel doorgevoerd wordt, is dat er maximaal pro, 25% procent korting op de alcoholische. Uh, dranken mag komen. Dus niet meer voor de helft van de prijs een kratje bier, dat mag niet meer, maar wel voor 25% korting. Vind ik even goed, Best nog wel veel, trouwens. Ja. Ja, als je ergens een, een, een krat bier gaat halen, dat je toch nog weer 50% korting krijgt. Dat is toch wel maf. En verder ook, de dranken die eigenlijk gezond waren, die zouden eigenlijk goedkoper moeten worden. Dat wordt ook niet gedaan. En de de, de, de, de, nu met de suikerhoudende dranken worden ook weer niet duurder. Dus, nou, dit nou, was gewoon weer zel... een leeg ballonnetje wat omhoog gegooid werd. En uiteindelijk ja. leeg werd ja. geprikt. Ja. Nou, fijn weer. Hè? Ja. Maar als je ja. het over uh, het stimuleren van, uh, van goed gedrag bij mensen hebt. Ja. Uh, ik uh, las uh, van de week een artikel over een test in Finland. Die zijn namelijk aan het testen hoe ze uh, ja, uh, het, de, het beïnvloeden van het gedrag kunnen gamificeren. Gamificeren? Of te, okay. Ja, oftewel uh, uh, game-elementen of spelelementen. ...stoppen in ja, dagelijkse dingen die eigenlijk geen spel zijn. Yeah. Uh, wat ze hadden gedaan, ze hadden uh, hoe heet het, de snelheidslimiet op hun weg. Yeah. Nou, die was gewoon standaard snelheidslimiet, 120 km per uur. En vervolgens stonden ze daar te flitsen. Nou, tot zover niet echt een spelletje. Nee. Uh, maar alle, al het geld wat binnen werd gehaald door uh, mensen die geflitst werden... Yeah. ...die te hard reden, uh, die boetes, die werden in een potje gedaan... Yeah. En de mensen die netjes zich aan de snelheid hielden... He? en ook geflitst werden... Uh, die werden allemaal in een loterij gestopt. He? En okay. vervolgens konden ze dus... Uh, uh, konden dus de mensen die gewoon zich netjes aan de snelheid uh, hielden... He? konden dat geld winnen. Oké. Okay. Maar is uh, dat dan echt wel een leuk spel om te spelen? Nee, maar het zorgde uiteindelijk... Wel, maar uiteindelijk gaan mensen wel denken... Maar als ik me netjes aan de snelheid hou... dan heb ik kans dat ik dat geld win. Ja, ja. Oftewel... Um, uh, het aantal uh, um, overtredingen daalde met 22% dat okay. is toch best uh, behoorlijk maar ik bedoel, dus... waar kan je het spel spelen dan? Ik bedoel of, uh, nou, op dit moment hoe... moet je dan even naar Finland toe rijden oh, okay. ik maar weet dat... ook niet precies welke maar... weg maar... oké, okay, maar het is echt wel op een weg te vinden ook gewoon ja, ja okay. en het staat ook gewoon aangegeven dus je, rijdt even, dus je rijdt daar niet te hard, maar je wordt wel geflitst en dan uh, kom je dus bij een soort loterij terecht. En daar ja. pak je kans op dat potje wat langs de kant van de weg staat, waar al het geld in zit van al die mensen die wel hard rijden. Ja, goed, nou kijk, het natuurlijk, wat werd er, dit, zeg. natuurlijk werd er wel meteen weer een zijnhood uh, bij gezet. Ja, ja het kost natuurlijk de, de staat wel aardig wat geld in de Ja. Als ze dit gaan invoeren. Ja, want normaal is het een grote, een lekkere melkkoe. Dat je denkt, van nou kan ik wel heel veel geld uithalen. Maar nu hè, gaan we het weer terugkeren. Ik, ik De ja, altijd... melkkoe is leeg dan, hè? Ik vind het altijd interessant hoe uh, overtredingen en zo. En boetes altijd worden gezegd. Nee, dat is om uh, goed gedrag te stimuleren. Ja, ja. Maar zodra het goed gedrag gestimuleerd wordt. Wordt er altijd een voorgaan. Ja, maar dat kost dat staat wel heel veel geld. Ja, dat, dat kost geld. Het is net zoals hier met die parkeerbeleid natuurlijk. Vroeger was het, ja, dat ze om wat meer plekken open te houden... kunnen mensen andere, andere mensen ook eens een keer parkeren. En nu geven we de van, hé, hey, we zijn de prijs zo aan het opvoeren... dat er eigenlijk allemaal, allemaal lege plekken zijn. En dan kunnen we geen uh, nieuwe speeltuin meer bekostigen. Want ja, daar was die. Uh, die uh, parkeergeld was er mooi voor, natuurlijk. Nou, ik zie dat jij ook fanatiek aan het zoeken bent ja, uh, op internet. Heb, ja, maar ik denk dat misschien dat zouden rekenen. Ja, zijn, dus. nu zouden we even. Eerst maar eens even een lekker gitaarplaatje, dames en heren. Ja, ze hebben een nieuwe CD uit. De Razor Light van in the morning. Wat is het weer? Golden touch Clock, dat was gun. Dit is Got the good life. Get back into you. From I hear that music and I sing along well But all these girls, yeah, they, they keep on talking huh? You got a landline, but you never call in It worked the first time, you won the punchline AM Waves. Yeah, ja. Yeah. En uh, dat heet uh, Midnight at Richmond. En daarvoor uh, natuurlijk uit de nieuwe cd van Razor Light. Dat kan je dan verwachten in de zaterdagmorgen. Heerlijke muziekjes. En straks nog meer heerlijke muziekjes. Kijk, heb ik nog een beetje nieuwe muziek? <kijkt> nee, het valt van mij de, de, deze week trouwens. Nee, ik heb er niet zo helemaal uitgesloofd. Straks nog wel His Golden Messenger. Dat is wel een geinig beentje. Rock Holy. Oh, klinkt als uh, een rock'n'roll play. Het slaat kan mooi mooi mee, hoor. Is uh, 20 minuten over acht en zit de live tegen u aan te houden, nee. Hoor. Oh, Dat oh, is yes. maar even dat je het weet. En uh, vandaag... Uh... Groot stuk in de Telegraaf op de werkvloer schijnt toch wel heel veel mensen drak drug en drugs te gebruiken. Om, eh, nou ja, gewoon... Het komt natuurlijk ook wel eens dat je nog wat rest, al gewoon drugs in je bloed hebt van de dag ervoor. De nacht daarvoor, zeg maar. Dat je mensen aan een stap mee geweest. Het gebeurt ook wel eens op zondagavond dat je denkt van nou, ga toen nog even een pilsje pakken En maandag moet je dan toch om zeven in je bed uit. Dan denk ik okay, ik voel me niet allemaal maar lekker. Nou, onder andere een uh, netcar. Die, uh, uh, kijk, een netcar Nederland. Die uh, had zeg maar bij zijn fabriek. Had hij toch even een soort controlepost gemaakt? Mensen die eh, moesten blazen. En als ze dan zeg maar, drugs of drank in hun bloed hadden, mochten ze naar huis. En sommige mensen die vonden dat. Is dat nieuw of zo? Dat ken ik helemaal niet. Nou, die wilden niet meewerken, mochten ook een dagje naar huis. En nu gaat de rechter zich daarover buigen. Zo van: Ja, mag dit eigenlijk wel? Mag je zomaar verplichten dat alle werknemers die zich melden. zomaar een, dat ze een drank en drugstest moesten doen? Dat, dat, daar wordt dan naar gekeken. Maar verder, vooral heel veel piloten schijnen het te gebruiken. Om het even lekker zwart-wit te zeggen. Want piloten moeten <coughs> soms ook wel urenlang in die cockpit uh, verblijven. Ja, je moet alles... wel alert blijven. Hè? En wel. alles gaat op de automatische piloot. Weet je, dat landen mag je dan nog wel een beetje zelf doen. Je moet al, alle instrumenten controleren. Dat wel. Maar eigenlijk ik snap dat gebeurt dat niet heel veel. Ik snap nog niet dat je dat niet op de automatische piloot mag Nee. Nou goed, en er zijn een voorbeeld van een, een, een, een piloot die toch een beetje privé wat problemen had. En die was met een collega toch een nachtje doorgegaan. Had wat gedronken en de volgende dag, hup, uh, weer fris op. En toen zat er toch wat rest alcohol in zijn bloed. En de KLM was onverbitterd. Die zegt: Ja, wegwijzen. Weg. Banen, hè? Banen, hè? Ja, maar, dat, banen, dat, we, hè? Ja, maar dat, dat weet je gewoon als, als piloot. Dat, ja, net dat hoor je. Als machinist. en als vrachtwagenchauffeur vind ik ook altijd: als je vrachtwagenchauffeur bent en je rijdt onder invloed, ben je gewoon echt. Ja. Maar ja, dat gaat dan over een klein beetje resten. Dat is nog geen één alcohol. Nog één... Nou ja, nog niet ja. eens één biertje die je gedronken hebt dan. Wat z'n ze er dan nog in zit? dat ik, ja, dat is dan wel heel kritisch, hè? Ja. Maar ja, goed, we moeten alles boven de veiligheid. Dat is helemaal waar, nou, dat het, eens. Maar een, als je één biertje uh, uh, s'avonds drinkt... Als ja? dus je er eentje op hebt en je gaat de volgende dag... Uh, dan is dat niet meer meetbaar. Dat gaat, dan moet ze echt bloedonderzoek hebben ja. gedaan. En als je uit een blaastest, als daar... Ook maar iets van positiviteit uitkomt. Ja? Dan heb je de vorige avond wel zodanig veel gezopen... Dat, uh, ja. dat het ook nog daadwerkelijk invloed goed. Ja, nee, dat, dat geloof ik ook wel. Want ik bedoel, mijn vrouw werkt bij Jellyneck. Die krijgt af en toe cliënten tegenover zich. En die hebben toch gewoon... Kegel! Well, <laughs> en dan moeten ze echt. altijd. En ze gaat niet een gesprek aan. Als je niet eerst eens even een blaastest doet. Dan moeten ze al even een blaastest doen. En als die uh, positief is. Dus uh, hebben ze alcohol gedronken. Dan gaat het gesprek niet verder. Want ja, je bent onder invloed. en Dan kan je nooit mijn woorden echt helemaal. Tot je laat door laten dringen, dus laat maar dan. Had dan je hebt vannacht toch... ook een blaaslisje moeten doen? Doen en... ze dat af en toe heel streng? Nou, ik heb wel geteld, denk ik, 2,5 biertje op. En ik, ik giet altijd mijn glazen bier altijd bij anderen of zo erbij, weet je wel. Ah oh, ja, ja, ja, dan ben je oh, niet eens, drie drink je snel. Ik zeg, wat ben jij langzaam? Joh. Nou, op zichzelf eh, nog meer voorbeelden uit het feit dat mensen op de werkvloer drank gebruiken. Een andere piloot, die had bijvoorbeeld tussen de middag even een wijntje genuttigd. Oh ja, tussen de middag ook, ja. Oeh. Dat is ook niet gewenst, weet je wel. Dus in de middag. En zo zijn meerdere voorbeelden. Van het was vast een beller. Ja, dat is ook nog een career. Maar bijvoorbeeld ook artsen schijnen heel veel drugs en drank te gebruiken. Die moeten het ook lange dagen maken. Dus die hebben soms gewoon echt wel wat uh, pilletje nodig. Dat kan dan zelf gewoon ergens uit een kastje kunnen trekken. Om ja, soms een operatie die echt tientallen uren, wilde ik bijna zeggen. Maar in geval zeg maar, bijvoorbeeld acht uur duurt. Om dat gewoon te, te kunnen doorstaan. Dus dit is wel een lastig punt, maar... Ja, ik denk toch sommige artsen dat misschien ook wel nodig hebben... zeg maar, om echt bij halve spier te gebruiken. zeg maar. En, en dan is de vraag, is het dan niet interessant om juist te gaan kijken... kunnen we niet acht uur lang gefocust een operatie doen? Ja? Dat is gewoon onmenselijk. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. Je staat de hele tijd onder, onder een bepaalde spanning, dat, dat, dat trekt niemand. Nee. Is het juist niet interessant om dan te gaan kijken of je juist met, met medicatie... dan noemen we het geen drugs, dan noemen we het medicatie... Ja? om... Juist te zorgen dat zo iemand dat wel aan kan. Ja. nou juist, dus juist ja. het positief Wat? uit die uh, medicatie. Ja, dan neem je gewoon even drie bakjes koffie in plaats van twee. Ja, ja, nou, ja, dan, in die uh, oplossing ja. moet je dan een beetje zoeken. Ja, maar ja, ja het is ook. Uh, we, we moeten altijd zo'n happy life hebben... en allemaal leuke dingen doen. Dus op het moment dus dat je moet werken, dan is dat gewoon eigenlijk minder leuk. En dan ben je, moet je erbij komen een beetje van je happy life. En, dat en is het nou, daarom moet je dus zorgen dat je een baan vindt... Ja? waar je happy in bent. Ja. Dan heb je gewoon een happy nou, life. Oh, ik, denk, ik, ik denk dat die artsen wel een baan hebben die ze echt helemaal uh, leven, hoor. Ja, maar in het weekend, als je een gezellige avond hebt, dan ben je een beetje ja. of ben jij het? Dan, uh, ja? Ze hebben veel geld, ja? dus die willen natuurlijk ook die dat geld ook laten rollen, leuke dingen doen. En het is wel moeilijk om te zorgen dat je dan goed uitgerust bent voor die operaties. Dus ja. ga, jij, ga jij altijd heel uitgerust naar je werk? Ja, ik, soms uh, sleep ik mij voort. Ja, nee, ik het ja, niet. Ik, he? Daar ben ik ook halve dagen gewerkt. Ja, daar ben ik ook veel te oud voor om hele dagen te werken. Ja, dat ga ik dat ook ik helemaal zo. niet meer doen. Ja. Maar gewoon, dus, nee, je maar ik vind je sowieso te oud om te werken. Hoor. Ja, dat is uh, misschien ook wel een puntje. Sowieso te oud? Ik, ik heb ook helemaal niks meer gehoord over het basisinkomen. Waar is dat nou? Nee, een groot ja, waar, dat schiet ook niet op, hè? Nee. nee. Zeg, wat verdorie, Moe Moet je naar Finland? Daar kun je dat testen. Ja? En da, daar zijn ze er volop mee bezig. Oké. Oh. Oh. Nou, dan gaan we dat doen. Zullen we, we gewoon uh, vakantie naar Finland doen. jongens? Ja, dat is uh, kijken of dat, of dat de oplossing is. Nou, uh, heb je al een rare bericht? Ik of, heb zeker wel uh, een rare nou, bericht. noem maar even door. wat dan. <coughs> nou, dat er een... Uh, <coughs> Kijk, uh, er was een uh, Nieuw-Zeelandse visser... die dacht dus dat hij een porseleinen pop langs zag drijven. Een porseleinen pop? Ja, ja. Uit die besloot, besloot hij hem uit zee te halen. Toen bleek dus dat om een peuter ging die dreigde te verdrinken. Een pop, maar porselein zinkt volgens mij. Daarom? Ja. Hij vond het Zo. een beetje gek. Hij dacht, nou, ik haal het eruit. En ja? toen bleek dus dat het een, uh, een kindje was. En op het moment dat uh, het kind zag eruit als porselein... want het korte haar helemaal nat. Ja? En toen hoorde hij een klein gilletje. En dacht mijn god, het is een baby. Het ja, leeft. Oog. Ja, en normaal gesproken zit hij op een ander deel van het krant. Het is puur geluk dat hij de anderhalf jaar oude jongen... net na zonsopgang heeft zien drijven. Okay. Hij zegt ook, als hij er niet geweest was... of een minuut later, dan, dan was het kindje was gewoon overleden, was verdronken. Je, je dus uh, nou, de ouders die waren echt dolgelukkig dat het kindje was gevonden. En uh, waarschijnlijk heeft het kindje vroeg in de ochtend de tent opengerit, terwijl zijn ouders nog sliepen is naar het strand gelopen. Yeah. Daar zijn ze voetstappen gevonden die recht naar het water liepen, op zo'n 15 meter van waar hut, zo heet die man, hem heeft gevonden. Dus uh, Rebecca Salter, de mede-eigenaar van de camping, stelt ook aan de BBC wat een mirakel was dat de jongen was gevonden? Maar, uh, Ik, uh, ja, uh, fantastisch, maar, was, een, wonder, een wonder, Was dit s ochtends vroeg? Ja. Okay, ik, ik zeg ook, als kinderen, zeg maar kleine kinderen... als die slapen, gewoon ja? aan de ketting leggen. Ik ja. kan er niets gebeuren. Ja, ja, ja. ja echt. Uh, dat is ik vind groot. een bench, hè, net honden. Ja, echt. Ik, uh, ik heb momenteel ook een uh, vrij klein kind op de groep... en die loopt ook telkens weg. En ik heb echt niet, niet zo'n tuigje van vroeger nog... want ik kan me herinneren vroeger... dat ik ook aan een tuigje zeg maar ah, gewoon buiten rondliep. Dat, ik vind dat zo vreselijk. Ja, dat is al, al, ja, maar het is vreselijk. Maar je wil ook niet dat je kind onder een auto loopt. Nee, echt niet. Maar hoezo heb jij een klein kind op de groep? Nou ja, goed. Het niveau... Het is een volwassen oh, het vrouw, maar. Het, ze heeft, nou ja goed, het bestandelijk beperkt. Ze is jong van geest. Ben ik ook heel jong van geest. Ik, echt, uh, <laughs> ik krijg niet gewoon helemaal de slang. Dat krijg ik ah. elke keer weer, maar als je dan toch weer... Hoe noem je dat? Begeleiding, nee, de dagbesteding uitstap. En de weg oploopt, denk ik van... Nee, dat kan ook niet. Dus Er moet wel iets gaan gebeuren eigenlijk. Ja, ja lastig. Dat, ja, dat is een lastig punt. Ja, ja, nou ja zo, een beetje misschien uh, die, die benenketen, zoals ze in de gevangenis altijd doen... De oplossingen worden steeds beter. Ja. Je hebt ook van die dwangbuizen. Ja. Dat is ook uh, van die ja. dwangbuizen. En die kun je ook, uh, dat de benen erin mee worden genomen. heb je geen probleem meer. Nee. Maar in ieder geval een enkel dan weet je wel waar ze is. Ik dacht gangkast zelf, gewoon onder de, oh. onder de trap. Oh. Ja. dat ja, vind wel een Harry Potter oplossing. Ik, ik moet binnenkort een plan schrijven om haar te begeleiden. Ik denk dat ik eruit ben. Ja. Ja, echt. In, in de gangbuis, in de, de gangkast. De, in de gangkast, opgelost. En dat is ook makkelijk begeleiden. Dat is toch makkelijk geld verdienen, zo. Ik ja, zit allemaal wel zitten. ga je niet afdoen met je eten toe te werpen. Ja, precies. Ik moet even die Harry Potter-film kijken. Hoe, hoe deden ze daar ook alweer in die gangkast? Daar komt het een beetje vandaan. Ach, dames en heren, de ideetjes worden hier geboren in de zaterdagmorgen. Daar uh, is het Zandvoortse berichten. Zeg, wat speelt er allemaal? Komt de Formule 1 nog naar Zandvoort of niet? Het groot nieuws was dat, hè? Ja. goed. Rock Holy. Yeah, the black smoke is Yeah, I caught it. Ah, there's a snake on your soul. Yeah, I hold it. Ah, now. een beetje overzuurd over klinkt. Goed, het is de zaterdagmorgen alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, voordat je het weet, is het alweer zover. Toebak leeft met Marcus, Jolande en Wilco. Nieuws uit Zandvoort. Yes. Goed. Airbnb was natuurlijk ook een groot discussiepunt. En afgelopen, wat was het dinsdag? In ieder geval afgelopen week is er een vergadering geweest. Ze hebben erover gepraat. Ze hebben er heel lang over gepraat. En uiteindelijk is het, uh, ja, is het teruggegaan van uh, 120 naar 60 dagen per uh, jaar. Dat je uh, huis mag verhuren. Als je er helemaal niet bent, als je gewoon een kamertje vuurt, dan mag het wel. En, uh, nou goed, ze dus wilden eerst nog teruggaan naar 90. Maar nee, onverbiddelijk was. Uh, de gemeente. Ja sowieso, nee, het moet terug naar 60. Want we hebben zoveel overlast van alle mensen die hier slapen, dat moet gewoon echt weer rustiger worden. Sommige mensen balen er wel van. Want die hebben gewoon twee huizen hier, die ze toch redelijk willen verhuren. Maar als je er zelf in woont, dan mag je wel, 120, dan mag wel weer 120 dagen dan. Of mag je dan altijd. Verhuren? Dan mag veel vaker. ja. Het gaat echt voor de mensen die zeg maar helemaal het huis uitgaan en een huis helemaal overgeven aan degene die het gaat huren. Dan. Dus je mag maar, 60 dagen dan verhuren je hele ja, huis. En ja. daarnaast 120 dagen nog gewoon verhuren. Nee, meer denk ik zelf. Als je er gewoon bij blijft. Je mag altijd wel een kamertje verhuren natuurlijk. Dat mag okay, wel. maar ja, mag nu niet je hebt. Uh, daar zijn ook wel regels weer van. Okay. Alleen als je weer definitief verhuurt. Yeah? Maar dan moet je het officieel opgeven bij de Belastingdienst. Ja, yeah, dan is dat anders. En, uh, yeah. Maar dat is als je echt iemand in huis neemt. Yeah. En als je... Uh, voor een toerist verhuurt. Ja, toeristisch uh, verhuurt. Yeah? Dan heb je, zit je echt aan die beperkte dagen vast. Okay. Maar dat, daar was al... Die 120 dagen was al de grens. Oké, okay, nou goed. Okay. Om het toch even toe te lichten. Goed om te weten. Verder, het komt ook allemaal voort, ook uit Amsterdam. Daar gaan ze echt terug tot 30 dagen per jaar. Ja, is dat, dat, echt niet zo? Veel. Ja. dat is echt zo veel. Dat nee, is echt willen... een strop zijn voor de handelaren daar. Ja, maar ja. ze willen ook dat die huizen weer op de markt komen. Want er is ja. zoveel woningnood nodig. Ja, Maar vergis je niet, hè, voor de handelaren... Ja, maar het zijn woonhuizen. Hè. We praten niet over hotels. Oh, We nee. praten over woonhuizen. Ja, maar ik, ik, ik heb gewoon geïnvesteerd. Ik wil gewoon mijn geld terugverdienen. Dat is dat niet zo gek ja, dan. Dat dat kan. Dan, moet je, dan moet je uh, bestemmingsplan gaan veranderen. Dan moet je uh, uh, brandveiligheidseisen gaan voldoen. En dan kun je er een hotel van maken. Ja. Oké. Okay dan verkoop ik het wel weer. Maar ja, ja. we gaan ja? naar het volgende standwoordse bericht, lijkt mij. Ja, doe het, toch maar. Er is nou, een natuurwerkdag nou, nou, nou. geweest nou. in afgelopen ja. zaterdag... toen wij hier net klaar waren, zijn we gelijk de Duinen ingegaan, oh. maar niet er heus. Maar er, rond tien uur verzamelden zich zo'n twintig vrijwilligers bij het Zwanemeertje... voor de tweede jaarlijkse natuurwerkdag in de Zuidduinen. En uh, die was georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Zuidduinen en Waternet... En uh, deze uh, vrijwilligers die hebben echt uh, met z'n allen de handen uit de mouw gestoken. Het was heerlijk weer, het was gezellig, nuttig en waternet had als kerst op de taart. Een heerlijke lunch met ertazoep en broodjes voor de vrijwilligers georganiseerd. En ze hebben in twee ploegen invasieve exoten, dat zijn woekerplanten en zo... ...verwijderd en puin en een hele hoeveelheid zwerfafval. Invasieve idioten? Invasieve exoten. Exoten, oké. Okay. Invasief. Ik denk dat er gewoon, uh, gewoon exoten die heel erg woekeren. hebben ja. ze weggehaald en... Uh, een heleboel zwerfafval van de Zuidduinen verwijderen. Oké. Okay. Ja, die strandschoonmaakdagen, je mag ook wel eens in de duinen. Maar ja. Ja, ja, ja. en deze week is uh, um, begonnen met uh, het aanplanten van helmgras en, uh, en diverse ziltbestendige plantsoorten die... Uh, um, uh, de herform, herprofilering... Zo, wat een rot ja. De herprofilering van het uh, Venemaplein uh, voortooien. was is uh, dus, het uh, parkeergarage. Op ja. het dak van het parkeergarage. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat zorgt ervoor dat uh, het weer gezellig eruit ziet. En uh, ja. Ach, juist. ja, hele het is, het is af. Het is, het is af. Het parkeerdek is er mooi aangeplant. Verder, Drontje Dorp was afgelopen zondag erg gezellig. Er waren tien gezellige cafés die mee hebben gedaan. Die andere drie, die we me niet meegedaan, die waren niet gezellig. Nee, ik denk gewoon alle cafés hebben me meegedaan, toch? Like my... Tien waren like me... het Ja, tien, maar dat zijn gewoon alle cafés in zandvoort, toch neem ik aan? Nee, er zijn er veel meer. Maar dit, is, dit maar zijn het is de tien gezellig stuk café's staat erbij. Dus ja. de rest is niet zo gezellig dan? Minder gezellig. Ook gezellig, maar minder. Maar, tijdens maar ja, je... tien wijntjes, hè. En dan begin je oh. al een uur of twaalf. Ja. Ik, uh, dat is verschrikkelijk. Dan rond een uur of acht 's avonds liggen. Van nok. Ja. ja. Nou, je hebben het, dus het hebben de mensen om... wel, wel rekening gehouden... dat ze de volgende dag niet moesten werken? En dan een... Ja, maar het, wacht even. Er staat hier dat ze spelletjes hebben gedaan. En er was een mogelijkheid voor het nuttigen... van een alcoholversnapering. <totst> laat je het glazen heel. Ja, maar je wilt het geld er toch uithalen? Ja, dat is waar. Maar goed, het was in het begin natuurlijk wel echt een beetje verkopen. een stuntje van de kroeg. Zo, we konden zuipen bij ons. Maar nu hebben ze natuurlijk een leuke spelletjes elementen aan toegevoegd. En dat uh, werkt wel. En er waren allerlei ploegen die tegen elkaar streden. En de ploeg van de Jengs was het grootste, geloof ik, had ik begrepen. Nou goed, het zit er weer op. Rondje dorp, gezellig geslaagd. Ja, zeker. Ja, weer. Goed. Ja. Tot zover? Tot zo, oh ja, tot zover doen we wel even een stukje muziek. hoor Deze is, Jullie nemen steeds meer de regie over. Moet ik aan die kant gaan komen staan? Dus ja, is dat is dat. dat. Oké, okay, Darker Days van Pieter Bjorn en Jean. Have a night. Zelf in de morning. Oh, dat ken je wel hè. Dat je niet uit bed vandaan wil komen gewoon. Dat je denkt: oh, je gewoon uit bed moet laten vallen. En dat je denkt van what the fuck? Ik moet weer. Is het de nacht alweer voorbij? Darker Days van Pieter Bjorn en John. Het is uh, 20 minuten voor uh, 9. Hier bij de en leeft en uh, altijd weer spannend. Wat, wat gaat er gebeuren? Gaat er gebeuren? Ik weet niet. Dan gaat iemand naar zijn werk, denk ik. Nou goed, maakt het ook niet uit. Jij wilt het hebben over kernenergie? Ja, ja. Ik. Uh... Ja, ik pleit er al een tijdje voor. Maar ja, uh, ja kernenergie moet natuurlijk gewoon weer terugkomen. ja nou, je was niet de want We begonnen allemaal met uh, een zondag met Loebach. Ja, nou, dat is leuk, hè? Ja, was... toen ik het item zag, ik werd echt, uh, ik werd echt blij. Oh, ja? Ja, want ja, ik, uh, er zit zo'n taboe over ja, kernenergie dat... heen. Dat lijkt je. En. Uh, ja. uh, of uiteindelijk ook dat hij dat taboe eruit <laughs> ja, heeft gehaald. Dat was ja. ook weer erg grappig. Ja, dat ze wat we eruit is... gehaald hadden? De... Het taboe. Dat taboe. De... Is... Is... Ik ga het wel even op uh, Facebook zetten. Ja, klopt. Ja. Maar uiteindelijk, wat ik ik ben ik ben zelf best wel voorstander van kernenergie. Yeah. Waarom? Ja, het heeft, het heeft risico's met zich mee. Yeah. Die risico's zijn gewoon best wel beperkt. Yeah. En uh, zeker de argumenten die vaak tegen kernenergie worden gebruikt... Uh, richten zich allemaal op hele oude kerncentrales. Zoals Tsjernobyl ja. was gewoon een hele verouderde kerncentrale. Yeah. Yeah. Um, en wat, het, wat ik een klein beetje miste in het item van uh, Zondag met Lubach... Yeah. die vertelde... Even kort samengevat. Hij vertelde, nou, kernenergie zorgt voor een stuk minder CO2-uitstoot. Ja. Dat is positief. Het zorgt ervoor dat, uh, de, uh, uh, dat, dat, dat je uh, ja, gewoon een klimaatprobleem uh, ja. oplost. Het ja. enige nadeel is het gevaar. Maar ja, ja, dat gevaar, het aantal doden wat het oplevert. Dat In is... totaal nu met de twee grootste rampen is geloof ik 50 of zo, zei hij. Ja. Uh, dus ja, uiteindelijk... En daar zat die slechte kerncentrale bij, dus dan. Klopt. Ja, ja. Uh, daarbij heb je het kernafval. Maar ja? Ja, dat is een kubieke meter per jaar, geloof ik. Ja, dat is, van, is dat van één kerncentrale? Dat, of van een, dat is van één kerncentrale. Maar goed, dus straks hebben we dan een stuk of, nou zeg, een stuk of twintig ja. in Nederland staan. Dan hebben we wel iets meer dan? Dan hebben we twintig kubieke meter ja, per jaar. Ja. Maar wat ze niet vertelden, ja? uh, is dat. Er zijn, dus zijn best wel. Een, door ontwikkelingen op kernenergie geweest. Ja? En het is gewoon mogelijk om het kernafval her te gebruiken... Ja? in ander type centrales. Ja? En dan verminder je het echt tot, tot een fractie van die kubieke meter. Dat nou, is wat, echt... Maar het uitstoot van die kerncentrale, wat is uh, die dan? Daar zit ook geen, geen, geen uitstoot afval. op. Omdat je die energie opwekt ja? vanuit dat uh, kernafval. Oké. Okay. Maar goed, het afval van wat daar dan weer uit na komt... kan je is ook nog weer? Nee, dat, dat is uiteindelijk okay. wel. Maar dat vermindert het wel tot echt nou, minimaal de helft. Kan het niet in mijn fietsdras, zeg maar zo? Ja, zou je kunnen doen, maar ik denk niet dat je daar... Nee, ik, kom ik denk niet wel je heel dat je ver. aandacht trekt. Ja. Dat, uh, o, het licht. Je hoeft geen achterlicht te dragen, zeg maar. En het grote voordeel is ook, oh, want dat is ook een van de argumenten... Ja? Uh, uit een kerncentrale komt afval. En ja? afval kun je gebruiken voor kernwapen. Dat is één van de dingen. Ja? Maar op het moment dat je het nog verder, verder gebruikt... Ja? kun je het ook niet meer gebruiken voor, kern uh, voor kernwapens. Dus dat haalt ook dat stukje risico. Yes, dus je hebt je er even goed in verdiept, zeg. Oh. Ja, het het, het ja, grappige is. Het grappige is jouw interesse. Ja. Ja. Het ja. grappige is, ik ben vroeger lid geweest van een organisatie tegen kernenergie. Oh, toen ben ik me er gaan verdiepen hm. en toen ben ik pro-kernenergie geworden. En dus het wel. mooie is dat, dat hij een conclusie had: van ja? we moeten nu energie niet uitsluiten. Het moet dus uit de taboe sfeer. Nee. Maar hij, hij zegt: we moeten nu ja? energie niet uitsluiten. <laughs> dat was echt zo grappig. Ik heb een gedeeld op onze Facebookpagina. pagina ja. ja, het is niet uh, je. Ja, de hele week heeft het erover. En ja, ja, iedereen denkt, het is toch wel raar. Vroeger was het levensgevaarlijk. We gingen in de straat, we waren tegen kerncentrales, waren kernwapens. waren allemaal tegen. En uh, ondertussen waren we allerlei dingen uh, aan het opwekken met steenkool. en waren de boel aan het vervuilen. En dat ging allemaal langs ons heen. Wat raar. Het, ja. Ja, nou ja, het probleem is dat, dat er zo'n taboe op die kernenergie zit. Dat iedereen is tegen, maar niemand weet waarom ze tegen zijn. Ja, ja, het, het is denk, gevaarlijk. Maar alles wat eng is, is uh, daar ben ik, ben ik ook tegen. Leeg. Eigenlijk ook tegen stroom, want dat vind ik ook heel eng. Ja, eigenlijk. Wat maar de... gelukkig zijn er mensen die er wel mee om kunnen gaan... dus ik kan het net handelen. Uh, maar eigenlijk... Ik ben wel een beetje tegen... Stroom wil... wel... vind ik ook eng. Jo. Ik ben een ja. beetje tegen Wilco, want die vind ik ook een beetje eng. Ja, ja dat is waar. <laughs> <laughs> Oké, okay. en hoe is het met die stint? Nee, laat maar even. <laughs> ja, die vind ik ook heel eng. Die is ook echt heel eng, hoor. <laughs> nou, zo even een stukje techniek over de kerncentrales... die toch binnenkort gewoon weer gaan verrijzen. Alleen, ze kosten nog een paar centjes, Ze zijn heel erg prijzig... Goed, is even een lekker frolijk van Graham Parker you Kul in niets. En hij wil wel graag helpen. Nou, leuk om te weten. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toebakkel. Gisteren de uitspraak de look van de rechter. Vanwege de. Uh, hoe noem je het ook weer? De. De, de, de blokkeervriezen worden ze wel genoemd. hè? En dat allemaal in het feit dat ook binnenkort verschijnt hij weer. Sinterklaas. Ja, en als Zwarte Piet maar niet meekomt, dat is dan ook, uh, toch wel een steeds grotere wordende groep die zegt: Ik wil het niet. Terwijl er ook wel een hele grote groep die zegt: Ja, het is toch blakkig? Het is de cultuur. Dat moet toch zo blijven? Dat is al jaren zo. Nou, het is niet al jaren zo. Het is nog maar plusminus. Iets van 100 jaar is het zo. Daarvoor was het. Was het andere slaven. Was het weer anders. En waar, weet ik van. Dus dat kan mak makkelijk wel veranderen. roep ik altijd maar weer. Maar goed, de, de rechter had gisteren een uitspraak gedaan. Door middel van de blokkaart is bewust een ernstige inbreuk gemaakt op, rechten, op de rechten op betoging... en vrijheid van meningsuiting van de demonstranten. Dit zijn fundamentele rechten die essentieel zijn in een democratische samenleving. Precies. Ik heb niks gehoord over het feit dat ze natuurlijk ook nog het verkeerd hebben opgehouden. het is natuurlijk ook nog wel een uh, economische strop ja. geweest. Want de mensen hebben daar voor mij urenlang gestaan in die rij daar. Voor mij ging het daar eigenlijk alleen maar om. Maar nee, er moest ook nog een kopje aan worden gemaakt. Natuurlijk. Ze konden niet demonstreren. Terwijl, die, die, die andere mensen zaten in de bus die wilden ook demonstreren. Ja. Die hebben ook heel veel onrust, hadden ze kunnen uh, uh, veroorzaken. Maar dat hebben ze niet gedaan, dus dat is dan niet aan de orde van de zaak. Ja, ze hadden vergunning aan moeten vragen. Ja, maar dat hadden ze wel graag ik. Want die burgemeester oh, oh, oh, oh, van Dokker. Ze Dorkcase... blokkeren zo'n brug. Nee, ah, nee ja, maar die ja, hebben niet ja. gekend natuurlijk. Het, nee, het probleem nee, maar... is dat <susten> ze hebben de verkeersveiligheid hebben. Ja, daar dat ging het om. Maar daar om. heb ik niet zoveel over nee, gehoord. Nee, ja, maar ik weet niet of dat, uh, of dat niet in de rechtszaak. Uh, dat je dat gehoord, of dat dit een stukje is wat, wat de media eruit bracht. Ja, dat zou toch kunnen. Maar in ieder geval, het ging nu echt feit dat ze konden niet protesteren. En dat is in Nederland groot goed, dat moet je kunnen blijven doen. Maar ja, goed, die Friesen hebben ook gedemonstreerd eigenlijk. Dus nou ja, daar ging het een beetje om. Maar uiteindelijk hebben sommigen... Hoeveel hebben ze al niet gekregen? 200 uur dienstelening. Oh. Rechtsongelijkheid, flauwekul. Uh, statement maken van uh, justitie waarschijnlijk. Ik, echt, was even... 200 uur. En hoeveel mensen zijn dat? Nou, het waren er een stuk of 30 geloof ik. Hoeveel die dan... banen gaat het kosten? Ja, dat is waar. Ja. Broodrood. Ah, maar, maar Friesland zijn genoeg Oh wacht. <laughs> Ja, dat je nog genoeg baan hebt door. Ja, ja. Nee, maar in ieder geval... Uh, dus ja, dit, dit, dit, dit moest gewoon een statement maken wat hij ook zegt. Dat geloof ik ook wel van... Dat, ja, je moet kunnen blijven protesteren. Maar die andere groep moet dan ook kunnen blijven protesteren. Alleen moeten ze dan tegenover elkaar worden gezet. Dat ze ieder uh, echt, uh, nou ja, gelijke kans hebben. Nou, ik vind het een interessante materie. Ik ben ook erg nieuwsgierig hoe het nou binnenkort gaat gebeuren. Waar komt hij eigenlijk binnen Sinterklaas? Welke uh, Nederland? Zandam. Ja. Uh, Amsterdam. Waar? Komt komt okay. ah, je je dan Komt hij Zandam? Oké. Je hebt dan schip nooit de behoefte gevoeld om daarheen te gaan, maar oké. Okay. Nee, ja. nou ja, goed, hij komt hier in Zandvoer uh, in, in natuurlijk ook aan. Dat is volgens mij over twee weken nu dat hij aankomt. Nee, volgende week Volgende al. week alweer. Ja, okay. ah, het gaat ja. nu. Ja, hij hij komt, zaterdag uh, komt, uh, komt hij dan uh, uh, in, het, in het land. Ja. Yeah. En daarna gaat hij dus alle dorpen oké. Dat verspreidt zich als een vlek. Ja, als een vlek. Als een zwarte vlek. Nee! Hou op. Een gekleurde vlek. Ah, nou ja, in ieder geval een uh, Pia Douwens. Oké, okay, sorry, een roetvlek. Een roetvlek. Ik, ik wilde bijna zeggen... Pia Douwens uh, was verbaasd, maar dat was Pia, was Pia Douwens natuurlijk. Dat was like Jenny Douwens. Zij is onderneemster. Wat een mooie vrouw om te zien. En die, die vond het echt belachelijk de straffen die werden uitgedeld bij deze rechtszaak. Maar ja, goed, dat moet uh, een statement ze hoog. worden. Ze hoog. Dat vindt ze zeer hoog, ja. Goed, nou, uh, nog iets anders? Nog iets anders? Ja, hm? ik heb zeker wel iets anders. Ja? Er is uh, in uh, India, was er uh, een man... Ze was overleden ja. en is twee maanden na zijn begrafenis gewoon weer opgedoken bij zijn familie. En voor de naaststaande was dit onverwachte terugkeer een hevige schok. Ja, dat kan horen. Uh, die, die familielid getuigde echt: mijn dochter kreeg haast een hartaanval. Ja. Dat noem ik dan de, de bekende hartverknettering. Maar ja, de, de Kazach Aigali Soepie, uh, Wie Galiyev. Die werd dus uh, doodverklaard. Want testen bewezen dat enkele zwaar verbrande menselijke resten. Ergens uh, bij een brand yeah. voor 99,2 overeenkwamen met zijn DNA. Dus misschien... 99,2? Dat is veel. En dus Misschien Hè? zitten daar wel eigenlijk kinderen van hem. die hij niet wist. Dat ja. is verbrand zijn. Het ja, moet wel iets familie van hem zijn dan. Kan niet anders. Ja, Maar daarop zorgden dus de autoriteiten voor een overlijdenscertificaat. <tie> en werd, uh, werd die 63-jarige Aigayli begraven in september. Ze hebben hem waken gehouden en er was een codicilie-ceremonie uh, oh, een een en toestanden. En uh, ja, dat is uh, de toestanden. Maar ja, twee maanden later kwam hij weer terug. En, nou, ja, het dit, dit, bleek, he? hij had dus in een naburig dorp werk gevonden... en was er gebleven tot het werk gedaan was. En pas vier maanden na zijn verdwijning vond hij zijn woning weer binnen. Maar ik denk ook, ze hebben daar gewoon inderdaad helemaal geen social media... en Facebook en dat soort dingen. Want anders heb je nog wel eens van... Hey, uh, dan staat er ja, in memorie, mijn vader is overleden dat ze in het dorp zeggen van, hé hey, joh, je staat erop. Ja, je staat erop. Je bent dood. Oh, nou, dat? ik zal wel even bellen, weet Hier. je. wel? Ja. Ja, 99,2 procent? Ja, dat vind ik wel veel. Is dat slechte dna onderzoek is het, is het Of zijn twee, tweelingbroer? Ja, dat... En heeft hij proberen belastingfraude te doen? Of ik bedoel, dat... uh, verzekeringsfraude te plegen? Dat is uh, zeer opmerkelijk bericht. En ja, <laughs> ik denk mezelf, oké, okay, dus... Uh, dan, dan kan iedereen ook zomaar veroordeeld worden. Want ja, voor 99 procent klopt het. Ja. ja. Dat vind ik wel veel. Dat is wel veel, hoor. Ja, dus... Uh, Misschien een kind van hem of. Uh, nou, ik ja, wil dat meer weten, want het, dat kan toch alle rechtszaken toch weer gaan veranderen. Is ja? toch iemand anders heel erg op jou kan lijken? Dan kan je het toch be nooit bewijzen natuurlijk. Kan je wel vergeten. Goed. Ja, het is de zaterdagmorgen. Kom uit je bed en dans even een moppie met ons mee. We de wolf. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Dat kan, natuurlijk. Double Crossing Man van The Wolf. En het is een Nederlandse band die al heel wat bezig zijn. Echt, toen ze heel jong waren, ze hebben ze al de gitaar ten hand genomen... en hebben ze ons vermaakt met hun muziek. Ik heb ze één keer zien optreden en binnenkort komen ze nog een keer in Alkmaar. en dat is echt bij mij om de deur, dus je begrijpt het al. Ik ga aanbellen of ik er binnen mag. Ik denk dat het wel gaat lukken. Goed, vertel. Ja, ik heb goed nieuws van Volkswagen. Want Volkswagen is bezig met een nieuwe elektrische auto... Oké. Okay. Uh, nou, Liep ze al een beetje voorop, was de, want mm. Tesla is natuurlijk altijd degene die helemaal vooraan, vooraan rijdt. Ja. Maar, uh, maar de nieuwe ontwikkeling uh, uh, zou nog wel eens een, uh, ja, een goede voorsprong kunnen geven. Want yeah. de nieuwe elektrische auto uh, zou minder dan 20.000 euro gaan kosten. <gat> en en dat ik, is, ik, maar Wacht even, is dat met, uh, met de subsidie eraf getrokken of is dat echt gewoon de prijs? Nee, dat is echt gewoon de prijs. Oh, Oké, okay, dus. goed. Ja. Uh, ja, en als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld nu de, de nieuwe Tesla... die uh, uh, al uh, enige tijd in productie is, maar nog steeds niet geleverd. Nee? Uh, die kost uh, uh, 35.000 uh, dollar. Ja. Uh, wat dus ja, al een relatief goedkope elektrische auto is. Want als je de huidige Tesla kijkt, ja, dan moet je toch een tonnetje voor neerleggen. Ja, ja, um, ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat zou, uh, het zou echt wel... Uh, ja, Dat het zal heel mooi zijn. Dat ja, zal echt goede ontwikkeling zijn. Echt, als je voor, voor, wat zei je, 15.000? Uh, net onder de 20. Net onder de 20, oké. Okay. Nou ja, als je die eventueel op de tweedehands weer op de markt omdat Ik zit ook al soms zo'n een beetje te kijken. Denk ik eigenlijk moet ik gewoon elk, elektrisch uh, gaan rijden. Ja, maar het probleem is met de tweedehands auto's die nu elektrisch op de markt zijn. Yeah. Tweedehands. Yeah. Uh, ja. Je hebt gewoon een actieradius van 150 kilometer. Ja. ja. Waar, oh. waar, dan... dan ja. ja, nee, je wat je bedoelt? Dan moet je gewoon nog extra accu's erin laten bouwen of zoiets dan heb je. Heb je geen ruimte meer? Nee, nou, nou. Het is een goede ontwikkeling. Volkswagen, degelijk bedrijf. Want ze gaat zich ook bezig houden ja. met dit soort dingen. Aan. Ik zie ja. dat Jolanda zich allemaal gaat inlezen. In, ja, ik zit helemaal in de. In de geschiedenis die we straks de gaan behandelen. De geschiedenis behandelen. van uh, Nieuw-Holland. Oké. Okay, nou, Nieuw-Holland. Wij zullen het straks wel even ja, zeker. horen. Wat u allemaal heeft te melden. Wat er allemaal gebeurde. Door de jaren 1 op 10 november. Ja. Goed. Even oh. de weer voor plaatjes als afsluiting van dit eerste uur. En dan gaan we straks de het tweedeur in met de geschiedenis. Paard. Uh, op met dat paard. You don't mean the things that you say when you, when you, when you, when you. You don't know what you're talking about, do you, do you, do you. It's coming out all twisted and fierce, so good. take it